Drie uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De overheid wil over vier jaar zoveel mogelijk zaken elektronisch afhandelen. Het gaat bijvoorbeeld om het doorgeven van gegevens over uitkeringen en toeslagen... maar ook om het aanvragen van een vergunning bij de gemeente. De overstap van papier naar digitaal kan volgens minister Plasterk... 300 tot 350 miljoen euro per jaar besparen. Mensen die geen ervaring hebben met computers... moeten de hulp kunnen inroepen van een buurtcentrum of een bibliotheek, zegt Plasterk. In Amersfoort is een 14-jarige voetballer in de kleedkamer... mishandeld door een man. Die heeft de jongen geschopt, geslagen en bij zijn keel gepakt. Na de mishandeling is de man weggereden. Hij is thuis opgepakt. De politie zoekt nog naar getuigen van het incident. Mogelijk is er nog iemand bij de mishandeling betrokken. Met een 14-jarige voetballer gaat het naar omstandigheden goed. De laatste koning van Joegoslavië is met groot ceremonieel bijgezet in zijn familiegraf in Servië. De koning, die ruim 40 jaar geleden overleed, kreeg een officiële staatsbegrafenis... in aanwezigheid van de huidige president Nikolic. Peter II werd koning van Joegoslavië in 1941, vlak voordat de nazi's het land binnenvielen. Na de oorlog werd Joegoslavië een socialistische republiek... en de koning en zijn familie werden tot volksvijand verklaard. Hij ging in ballingschap en overleed in 1970 in de Verenigde Staten. FC Utrecht speelt volgend seizoen Europees voetbal. De club verloor weliswaar thuis van FC Twente... maar door de eerdere zegen in Enschede heeft Utrecht zich geplaatst. Het is voor het eerst sinds 2010 dat de club Europees voetbal speelt. In de Galgenwaard verloor Utrecht dus vanmiddag met 2-1. Twente stond zelfs een tijd op een 2-0 voorsprong... maar kort na rust maakte Duplan de enige goal voor Utrecht. En meteen na het laatste fluitsignaal... brak op het veld een groot supportersfeest los. Het weer, bijna overal droog. Vooral aan de kust, schijnt af en toe de zon. Het is 12 tot 15 graden. Dan staat een stevige Noordwestenwind. Morgen veel zon en maximaal 20 graden. Dit was den NOS-journaal. ABB Verkeersinformatie. viel op de A12 Den Haag richting Utrecht. Vanwege werkzaamheden tussen Nieuwebrug en Harmelen. 5 kilometer. Lotto is er voor de sport. Al meer dan 50 jaar. Want de Lotto is opgericht door sporters voor sporters.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 2 uur. Beginnen we bij Rode JC tegen Sparta. Het lijkt een grote verrassing te worden, Richard van der Malen. Ja, spannend. Heel interessant hier in Zuid-Limburg. 1-0 staat Sparta nog altijd voor. En Rode JC dat jaagt natuurlijk op de gelijkmaker. Maar Mario Pilate had zelfs de 0-2 op zijn schoen. Kurto houdt Roda in de wedstrijd. Roda dat ook kans heeft gekregen, hoor. Via Hupperts, via Donald, via Hupperts. Nog een keertje. Dus er is nog van alles mogelijk hier in Kerkrade. De Grand Prix Formule 1 in Monaco. Louis Dekker. Ja, de waard zit waarin de safety car is weg. Het veld is weer op gang. En nu is het de grote optocht. De grote optocht na de finish. Want we waren nog maar halverwege. We waren al een uur bezig. En ik denk dat we tot vier uur doorgaan. Want... Nog maar 42 ronden afgelegd, maar wel iedereen op verse banden. En het is ook de verwachting dat niemand meer naar binnen hoeft. Dus eh, moeilijk inhalen in Monaco. Toch zul je gaan merken komend drie kwartier dat mensen het gaan proberen... en dat er zeker nog dingen gaan gebeuren op dat veel te krappe circuit. Verder zomeren ook tennis. de Open Franse Kampioenschappen op de banen van Roland Garros. We volgen de slotetappe in de Giro d'Italia. En vanaf half vier hockey, de strijd om de landstitel tussen Oranje-Zwart en Rotterdam. 6 uur, het laatste sportnews, bij NOS, langs de My baby's always dancing, and wouldn't be a bad thing, but I don't get no loving, and that's no lie, we spent the night in Frisco, at every kind of disco, from that night I kissed our love goodbye, but don't blame it on the sunshine, don't blame it on the moonlight, don't blame it on the good times, blame on the boogie. Good times, We're coming on a brigade.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 Sunshine, don't be on the moonlight. Don't be on the good times. living on a buggy. Don't do things, sunshine. Don't be on the moonlight. Don't be in any good times. on a buggy. Sunshine, Woo. moonlight. Yeah. Good times. Mm. Buggy. You just got the sunshine. Yeah. Moonlight. 70, een dikke hit voor de Jacksons. Blame it on the boogie. Roda JC tegen Sparta. Wat is die Henk ten Kade toch een goede coach, hè Richard. Ja, als hij het flikt zeker. Ja, absoluut. Hij heeft ook nog niet één keer verloren hè, met Sparta. En heeft die ploeg toch wel wat anders uh, laten voetballen. Ik denk wat uh, behoudender. Ook nu kiest hij weer voor uh, snelheid voorin. Een beetje spelen op de counter. Laat Rode JC het spel maar maken. En dat pakt tot nu toe natuurlijk uitstekend uit. Heeft gekozen in deze wedstrijd voor Mario Bilate en Mimoon Mahi. Dat zijn twee snelle jongens. En dat heeft zich ook uitbetaald tot nu toe. En het is alleen maar in het voordeel van uh, Sparta dat het nu uh, 1-0 staat. En dat Rode JC natuurlijk moet komen. Tot wat verder van de eigen goal af. En dan kun je met die snelle jongens misschien nog wel in de counter opnieuw toeslaan. Balbezit voor Sparta op de helft van Rodier-Ze. Die ziet er goed uit. Prima combinatie met uh, dat is uh, even spieken. Varela natuurlijk. En die schiet van een meter of 25 dan hoog over. Toch weer een mogelijkheid voor Sparta. Rodier-Ze heeft het echt moeilijk. Had een minuut of uh, 5-6 geleden wel drie kansen achter elkaar. Vooral voor Nemet. Die uh, eigenlijk over de bal heen maaide. Na nou, een goede voorzet van. Van Hupperts die twee minuten later ook een kans kreeg voor Rode JC. En daarna was het nog eens Donald. Daar had de ploeg van Ruud Brood eigenlijk moeten toeslaan. Nu zijn we alweer 39 minuten onderweg. En zitten we dus ook in de buurt van de rust. Balbezit nu voor Rode JC achterin met Biemans. Die zojuist tegen een gele kaart opliep. Een harde, veel te harde overtreding op Bilate. Terecht door Liesveld bestraft met een gele kaart. En dezelfde Biemans is nu weer aan de bal. Op de helft van Sparta een meter op. Of 10 over de middenlijn. Gaat het weer terug naar Bonifacia. En via Danilo dan naar de linkerkant. Daar staat vlederen. even als linksback Danilo. Nu met een paasje richting Nemet. Uit de spitspositie weggezakt. Maar goed verdedigd door Sparta. Eerst door Nieuwenlaal. Dan weggeschoten door Dijkhuizen. Bal gaat naar voren. En daar staat natuurlijk Deekman aan de rechterkant. Sparta in balbezit. Toch wel brutaal. Blijft dan met drie spitsen gewoon voetballen. En doet dat bij Vlagen helemaal niet onaardig. Het veld wordt breed gehouden door Mahie aan de linkerkant en door Deekman aan de rechterkant. Sparta, verrassend, met nog vijf minuten in de eerste helft... aan de leiding door een doelpunt van Mario Bilate. gaan we terug naar Roland Garros. Mark Brasser, die lette in Het was ooit heel goed in vijfzetters, hè? Ja, daar was hij heel erg goed in, inderdaad. Nou, dat is hij nog wel, maar hij redt het niet tegen Gilles Simon. 5-0 staat hij achter in de vijfde set later in Hewitt. Ja, en dat zeg ik toch wel met iets van spijt in mijn stem. Want ik vind het een geweldige tennisser nog altijd op zijn 32 jarige Een geweldige tennisser om naar te kijken. Zijn instelling, zijn vechtersmentaliteit, dat vind ik mooi om te zien. En ik had hem graag langer in het toernooi gezien. Maar goed, ik ga er niet over. Gilles Simon, dat moet ook gezegd. Ja, die heeft na het verlies van de eerste twee sets, 6-3 en 6-1 in het voordeel van Hewitt. Maar heeft Simon zijn spel naar een hoger... Een niveau getild. Hij is niet voor niks hier de nummer 15 van de plaatsingslijst, Gilles Simon. Het is niet een heel aantrekkelijke speler, maar het is wel degelijk. Het is bij Vlagen heel erg goed. Ja, hij maakt gewoon veel minder fouten in die laatste drie sets dan, dan Leighton Hewitt. Leighton Hewitt heeft het nog iets weten te rekken. Die heeft net zijn service game gewonnen. En er staat dus 5-1 achter. Gilles Simon gaat serveren voor een plaats in de tweede ronde. Goed optreden van Gilles Simon in die laatste drie sets. Op het centercourt ondertussen, daar speelt Roger Federer. Daar speelt hij nou ja, tegen, maar hij speelt ook bij Vlagen. Met de Spanjaard Pablo Carreno Busta. De eerste Spanjaard die Roger Federer tegen gaat komen hier op Roland Garros. Al als het zich ontwikkelt het toernooi. Ja, zoals hij dat graag ziet als hij doorgaat naar de finale. Dan gaat hij nog wel een paar Spanjaarden tegenkomen. Hij zit onder meer in de helft bij David Ferrer. Die we zometeen ook nog aan het werk gaan zien. Die speelt tegen de Marinko Matozovic. Maar die Pablo Carreno Busta. Ja, begin van het jaar de nummer 654 van de wereld. Jonge, jongen nog. 21 jaar. Kwalificatie gespeeld. Ik zei het, ik zei het eerder al. Hij heeft zich heel snel opgewerkt vanaf die 654ste plaats op de wereldranglijst. Hij haalde onder meer eerder dit jaar in Oeiras in Portugal een, een halve finale. Hier is door de, door de kwalificatie, ja en ik denk dat dit toch wel de mooiste wedstrijd in zijn nog jonge carrière is. Hij staat op het grote center court Koer-Philip Chatrier staat hij tegenover Roger Federer. Welke 21-jarige tennisser wil dat natuurlijk niet. 6-2 in de eerste set in het voordeel van Federer. Federer staat inmiddels in de tweede set met 2-0 voor. Weinig problemen voor de Zwitser. Ja, problemen. Dat zijn, die zijn er wel in Monaco bij de Grand Prix wat is er nu aan de hand Louis? Ja, grote problemen, grote problemen. Enorme klap pas door Maldonado. De Williams coureur is het slachtoffer. En ja, het, het komt gewoon door de aard van het circuit. Het is krap als iemand probeert een in en manoeuvre te doen en je wil je verdedigen of je denkt bekijk het maar, dan gaat het ook meteen heel erg hard mis. Maldonado verdedigde zich, werd aangevallen door een van de lelijke eendjes in het circuit, de Marussia's, Jules Bianchi. En dat liep hartstikke verkeerd af, de wielen haakten in elkaar. Maldonado werd gelanceerd en dat is zo ontzettend hard gegaan dat je, ja, hoe leg ik het uit, de boarding die eigenlijk zijn, zijn crash had moeten breken. Die boarding ligt op het circuit, dus het is gewoon echt onrijdbaar op dit moment. Er kan niemand meer langs. Het is dus één grote puinhoop. En uh, we hebben een rode vlag, en dat is even lang geleden, zeg. Want een rode vlag betekent niets anders dan... race stilgelegd, code rood, alles staat stil. En straks, maar dat kan nog wel een kwartier duren... straks krijgen we een herstart. We gaan even naar Gio Lippens, de laatste etappe in de Giro d'Italia. Alles nog lekker bij elkaar? Ja, alles is nog lekker bij elkaar. Af en toe is een keer een lekker band. Uh, maar dat stelt allemaal niet al te veel voor. We zien nu een van de renners van Androni. Dat is Fabio Felline die naar de kant moet gaan. We zien ook renners die hun benen een beetje stretchen. Het zijn de typische beelden van zo'n laatste etappe van een grote ronde zoals we dat dus gewend zijn in de Tour. Het parcours is trouwens iets langer dan verwacht, 197 kilometer zou het zijn. Maar we kregen net te horen dat het 207 kilometer is geworden omdat ze een aantal dorpjes niet mogen aandoen. Omdat daar lokale verkiezingen zouden worden gehouden. En uh, men heeft blijkbaar besloten om, uh, om die dorpjes heen te rijden. En daar zijn ze vandaag pas van... gekomen. En daar zijn ze vandaag pas gekomen. Ja. ja, dat is toch heel vreemd uh, hoe die dingen lopen. Maar voorlopig loopt het dus allemaal uh, behoorlijk uh, ja, vlak in de richting van Brescia. We gaan weer van oost naar west. Uh, Verona inmiddels uh, gepasseerd. Het gaat naar meer zojuist gepasseerd. En één goed bericht. Voor iedereen die van plan is om daar de komende tijd naartoe te gaan. Hoewel het ook in Nederland beter weer wordt. Het is gewoon weer zomer geworden. Nou laten we het uh, voorzichtiger zeggen. Het is gewoon weer lente geworden in Italië. Mooie weersomstandigheden. Het zonnetje schijnt. Pieter Wenning kletst een klein beetje met uh, Cadel Evans. Ja, allebei. Uh, Evans rijdt, is natuurlijk Australië. Wenning rijdt, Wenning rijdt voor een Australische ploeg. Maar het is keuvelen geblazen in een uh, voortrollend peloton. 78 kilometer nog te fietsen. Dankjewel. Dan gaan wij verder met de slotfase van de eerste helft in Kerkrade. Rode JC tegen Sparta, Richard. Ja, we zitten in de slotfase van de eerste helft. Nog altijd Leidt Sparta met 1-0. Tumult nu aan de zijlijn waar een overtreding van Deekman werd gemaakt op Vladeres. Dat was een hele pittige. En Liesveld geeft terecht een gele kaart aan Deekman. Van achteren getackeld En uh, dat is natuurlijk maar één straf. Het had misschien zelfs wel rood kunnen zijn. Maar Liesveld houdt het bij geel. Ik denk dat dat een, een juiste beslissing is. Rode JC in de slotfase van de eerste helft met Heel veel druk op de Limburgse schouders natuurlijk. Kansen zijn er zeker geweest in de eerste helft voor de ploeg van Ruud Brood. Maar Sparta staat dus aan de leiding. En had ook de beste kans eigenlijk zelfs op een tweede goal in deze eerste helft. Die niet echt heel goed is. Zeker niet van de kant van Rodi Het is vooral opportunistisch. Maar vaak met niet zo heel veel overleg in het spel. We zitten in de laatste minuut van de eerste helft. De vrije trap is van Flederes. Komt aan de rechterkant uit. Daar staat Danilo ook mee. Gekomen natuurlijk in de slotfase van deze eerste helft. Danilo schuift de bal naar rechts. Daar staat Huppert. Slechte voorzet wordt opgevangen door Sparta. Dan is het toch balverlies. En kan Roda in de extra tijd, drie minuten extra, kan Roda nog een keer komen. Slechte bal wordt goed verdedigd door Cruz Vicento. En via de keeper van Sparta, Pellats, gaat het dan opnieuw natuurlijk naar voren. Naar Mahi, die neemt de bal niet goed aan via de hak over de zijlijn. En dus een ingooi voor Rode JC met Montaigne. Het publiek Kruip er nog maar weer eens achter, want het is zo, zo belangrijk voor Rode JC om in die eredivisie te blijven. De begroting gaat met 50% terug en dat zal betekenen dat er flinke bezuinigingen zullen volgen hier in Kerkrade bij Rode JC als het zover komt. En het wordt natuurlijk gewoon een hele lastige opgave voor Roda. Roda zal twee keer nog moeten scoren om terug te komen in deze wedstrijd en om in de eredivisie te blijven. balbezit is voor Roda, zoals zo vaak in de eerste helft in de midden. De cirkel. En dus niet gevaarlijk voor Sparta. Met Montaigne. Montaigne naar Donald. Donald kijkt dus wat hij kan doen. Terug naar het uh, uh, centrum. Daar staat Biemans. Nu is het Montaigne aan de rechterkant. Montaigne kan een combinatie aangaan met uh, Hupperts. Hupperts. Hupperts weer terug naar de rechterkant. Dan is het uh, Danilo die zich weer heeft laten zakken. Danilo ook weer breed. Ja, niet goed. Ook niet strak. Niet lekker gepaast. Dan moet uh, Bonifacia achter de bal aan. Wordt er verdedigd door Deekman. Gaat het opnieuw breed. Daar is wat ruimte voor Danilo. Danilo, één keer een Tegenstander voorbij, dat is handig. Nu naar de rechterkant. Voorzet moet komen van is ook. Montijnen, daar staat Malky, die hindert de keeper. En dat lijkt me een vrije trap voor Sparta. En zo is het inderdaad, zegt Liesveld. Malky die daar gewoon de keeper omverkegelt Pellats van Sparta. En dat is gewoon heel simpel een vrije trap voor Sparta. Dat daarmee weer wat seconden pakt in het voordeel sfeer hier in het Parkstad Limburg Stadion wordt natuurlijk vooral gemaakt door die meegereisde fans. Die vele supporters van Sparta die. Uh... Afgereisd zijn naar het diepe zuiden in die prachtige rood-witte kleuren. Met vlaggen, met sjaaltjes maken zij heel veel kabaal in dat bom- en bomvolle uitvak. Hoeveel minuten nog te spelen? Ik denk een minuut. De uittrap is er van Pellats richting de spitsen van Sparta. Daar wordt gekopt door Danilo. Bal naar de zijkant. Daar staat Dijkhuizen. Dijkhuizen ook weer met een half kopballetje richting de... Enige doelpuntenmaker van de eerste helft. Bilate, dan is een balverlies, Maar is ook Roda weer slordig. Roda is uh, niet nauwkeurig als het uh, op de helft van uh, Sparta komt. De laatste 5-6 minuten. Had uh, behoorlijk wat kansen zo rond het half uur. Maar nu is het toch uh, vooral Sparta dat uh, het beste voetbal heeft. Aan de linkerkant van het veld. Met uh, daar uh, Deekman. Die uh, is uh, van rechts naar links verhuisd. Deekman haalt de achterlijn. Is dit 2-0 voor Sparta? Daar was toch weer een aardige kans voor Bilate. De man die de beste heeft. Mogelijkheden... ...heeft gekregen voor Sparta in deze wedstrijd. Maar zijn rollertje gaat naast de doel van Courto. Courto die uitglijdt bij zijn uittrap. De bal komt richting Hupperts, maar het is Cruz Vicento die voor zijn man komt. Dat heel goed doet. En dan zegt Liesveld, we gaan rusten. En zo staat Sparta verrassend in voor met 1 tegen 0... ...door een doelpunt van Mario Amare Pilate. NOS langs de lijn met Twan van Peperstraten. Keep your scarred heart Keep your pain Nora Janssen en de Queen of Elba. We gaan het er even hebben over Golf, de Ladies Open, op die International. Zojuist zei Stefan Verheij met Christel Bouillon gaat het redelijk. Hoe is het verder gegaan met haar? Ja, Bouillon stond dus gedeeld de zesde. Vier slagen achter de Leidsers. Uh, dat was na negen holes en het ging al niet helemaal super. Maar ze bleef rond een zesde, zevende plek staan. En opeens, opeens stond ze niet meer op het scorebord. Wat gebeurde nu? hole 12-13 maakt ze een triple bogey. Jij weet wel wat het is, Twan, denk ik. Ja, behoorlijk al boven, ja. Boven de baan. Ja, verliest op één hol, opeens drie slagen. En daarmee zakt ze enorm. Ze staat nu uh, gedeeld vijftiende. Het zijn lastige omstandigheden. Ja, voor de winst uh, doet ze nu niet meer mee. Ze moet proberen er nog iets van te maken, Christel Bouillon. Maar uh, winst zit er niet in. Het, uh, top tien is denk ik nu het uh, hoogst haalbare. Aan de leiding, de Engelse Claiborne. En die staat op min 8. Dat is dus acht slagen achterstand voor uh, Bouillon. Dus uh, ja, geen goede dag voor haar. Dankjewel. FC Utrecht gaat Europa in. Het verloor weliswaar vandaag met 2-1 thuis van FC Twente. Maar afgelopen donderdag in Enschede won FC Utrecht met 2-0. Het werd in de eerste helft 0-2 voor Twente. Door de goals van Tadic en Chatli. De ene nog mooier dan de ander. Toen dacht men bij Utrecht: nou, we worden er oppassen. Maar begin tweede helft maakte duplaner er 1-2 van. En eigenlijk kwam die 1-2 ook niet meer in gevaar. Utrecht gaat dus Europa in. Ragnar Niemeyer praat erover met Jens Tormenstra. Je zou bijna denken: Jens, je hebt een badjas aan dat je een beker hebt gewonnen. Maar dit is ook niet mis. Dit is zeker niet mis en volgens mij wordt het ook gevierd alsof we, alsof we de beker hebben gewonnen. Maar uh, nee, ik denk dat dit wel uh, in ieder geval iets tastbaars is en uh, dat we het uh, wel enorm verdiend hebben. Dat is niet de eerste keer, want met ADO overkwam je <lacht> dit. Uh, nu weer? Ja, weer, uh, echt, ik dacht weer dat een hele gekke wedstrijd zou worden. We kwamen binnen 2 minuten 2-0 achter en uh, gelukkig hebben we ons in de rust herpakt. En Ik denk dat we ja, over de hele wedstrijd gezien wel, wel gewoon een goede wedstrijd hebben gespeeld. Hoe zijn jullie hier naartoe gegaan? Want je wint van de week 2-0. Daar zijn wel twee eigenlijk individuele fouten van Twente voor nodig. Um, jullie spelen ze niet weg. Dan moet je het nog doen. Terwijl hier de hele stad en de omgeving eigenlijk al denken het is klaar. Ja, uh, we hadden dat zelf niet. En de trainer zei ook gewoon, uh, je moet deze wedstrijd ingaan uh, alsof het een normale wedstrijd is. En je moet er gewoon ingaan om te winnen. Dat hebben we ook gedaan. De eerste 20 minuten waren we echt heel sterk. Hadden we zeker eentje moeten maken. Ja, en dan uh, zie je dat, uh, dat het opeens omdraait. En dat was, wel, ja, was heel jammer. Maar ik denk dat we het tweede weer heel goed begonnen. En uh, ja, weer, wel weer een foutje. Maar uh, ja, we hebben wel veel meer kansen gecreëerd dan uh, donderdag. We hebben kroning van wat een topjaar voor jullie is geweest. <laughs> Ja, zeker. Uh, ja, die, ja, heel het team uh, heeft hier zo hard voor gewerkt. En ik denk dat ze het hele seizoen uh, super constant zijn geweest. Of we, sorry. Je, en, je uh, zit er pas een half jaar. Ja, precies. Maar we, we zijn heel constant geweest. En uh, ja, ik denk uh, wat ik net zei, we hebben dit uh, enorm verdiend. Dit is waar je voor gekomen bent van ik aan om een stapje hoger te spelen uh, en dit te bereiken. Um, ja, het is uh, een enorm feest. Hoe gaat het verder vandaag? Ik zou het echt niet, ik zou het niet weten. Het is een en een, een, en een en een half feest en net op het veld ook met alle supporters. Dat was heel mooi. En uh, ik zou het echt niet weten. Ik zie het wel. Al. Als je het hebt over verder gaan, uh, ja, er komen dan opeens geruchten dat je misschien hier ook een halfjaartje zit. Net als in het verleden Kevin Strootman. Zou dat kunnen gaan spelen? Dat je weer een stap hoger gaat zetten? Zeker nu je ook bij Nederland zelf door bent gehaald. Uh, ja, misschien dat je meer uh, bekijks hebt, maar... Ik heb niks gehoord en ik heb er eigenlijk ook helemaal niet over nagedacht. Uh, we zitten in een hele lekkere flow en ik ben alleen maar met Utrecht bezig geweest. En uh, dat ik nog even zo. Dan wil ik je niks in de mond leggen, maar heb jij wel het gevoel dat jouw top hoger ligt dan Utrecht? Je bent eigenlijk een laapbloeien wat later in de betaalde voetbal terecht gekomen. Maar kun jij wel nog hoger? Uh, ja, weet ik niet. Ik, uh, ik heb me wel aangepast hier en het gaat nu goed. Maar ik moet proberen uh, wel constant goed te blijven spelen. Dan uh, kunnen we zien waar ik kan eindigen. Jens Toenstra, FC Utrecht, heeft ze dus geplaatst voor de voorronde van de Europa League ten koste van FC Twente. De voorbereidingen waren al getroffen bij Hockeyclub Den Bosch. Van Den Bosch, dacht iedereen, wordt vandaag opnieuw landskampioen. Gisteren werd de wedstrijd naar Shoeraards gewonnen van Amsterdam. En vandaag moest die thuiswedstrijd even worden gewonnen. Het liep anders, want Amsterdam won met 2-1. En aanstaande zaterdag valt pas de beslissing bij de derde en beslissende wedstrijd. Tim Steens sprak erover met een van de speelsters van Den Bosch, Maartje Godery. Ja, Maartje Goderie, jullie verliezen deze tweede wedstrijd van Amsterdam in de finale van de playoffs. Teleurgesteld? Ja, om eerlijk te zijn wel. Uh, ik denk dat we het hier zelf hebben laten liggen. En, uh, en dat doet eigenlijk het meest pijn. Uh, ik vond hun uh, over het algemeen feller dan dat wij waren. En dat is een kracht die dan Bos normaal heeft. Dus het is heel hard om dan uh, ja, eigenlijk verslagen te worden op je eigen kwaliteit. En dat maak je ook wel boos. En ook wel weer vol energie om, uh, om er volgende week tegenaan te gaan. Dus dat is de andere kant. Dus uh, ook wel weer met Gego. Geven hoofd uh, de kleedkamer uit. Even balen met elkaar. En uh, ja, recht zetten die happen uh, volgende week ja dat was een hele spannende wedstrijd, 2-1 op het laatste In de slotfase, ik denk, nou hij gaat er nog in, want ze waren ja. zo in de verdediging. Ja. ja, dat dacht ik ook eerlijk gezegd. En eigenlijk denk ik pas dat laatste kwartier zag ik de beleving die hoort bij een bos En daar zijn we eigenlijk te laat mee begonnen. En waar dat dan ligt, ja, daar kunnen we natuurlijk van allerlei... Uh, ja, daar kunnen we het lang over hebben. Maar ik denk uh, dat het beter moet. En ik weet uh, dat heel veel mensen weten dat het beter moet. En ik denk ook dat we beter kunnen. Dus dat is natuurlijk het positieve punt. En uh, ja, laat het alsjeblieft de, de laatste keer zijn. Ja, na die wedstrijd van gisteren, hadden jullie iets uh, een beetje onderschat, Amsterdam, zeg maar? Nou, dat denk ik niet. Ik denk absoluut niet. Nee, uh, nee dat is niet. Ik, uh, ik, kan, ik kan er niks anders van maken dan dat ik vind dat we, ja, dat we een stuk beleving misten daarin. En uh, ja, geen slimme dingen deden. Uh, ja, ik vond hun eigenlijk gewoon over het algemeen feller. Ja, en dan verliezen we te veel duels. Ja, dan is het tegen, de, ja, tegen Amsterdam hm. ook dit jaar, ja, dat kan niet. Je. je kan niet spelen met uh, vier, of vijf meiden die uh, hun hm. niveau halen. Dan, moet, uh, dan moeten tien meiden hun niveau halen. En dat hebben we niet gedaan vandaag. Dat hebben we nagelaten. Dus, dus. Ja, het verleden kon het misschien nog wel eens. Hè? Maar nu moet iedereen top ja, zijn natuurlijk. Uh, dat is absoluut. En dat is eigenlijk ook wat we besproken hebben in de kleedkamer. Van hm. en in het verleden kwamen daar misschien nog wel eens bij weg. Als ze vier, vijf een topniveau halen en de rest uh, hm. misschien wat minder, dan, uh, dan kunnen we het nog, maar dat kan niet meer. En dat is, kan al heel lang niet meer. En dat kan ook zeker nu niet. En ik denk dat we ons allemaal moeten realiseren. En dat is vooral de boodschap naar elkaar toe. Van kijk naar jezelf. Kijk mm. eerst naar jezelf. En ga zeker geen verwijten maken naar een ander. En, uh, en dan kunnen we samen gaan kijken wat we beter kunnen doen als team. Maar vooral begin bij jezelf. En ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. De stand in de serie is nu 1-1, maar zoals ik jou hoor, volgende week zaterdag, uh, dan gaat het er echt op, hè? Ja, dan gaat het er zeker op. En uh, zij zullen ook zeker ervoor gaan, maar uh, ja, bij hon, ja, 100 procent, echt, uh, laat het alvast. Kijk, het is goed dat er nu nog even een tijd tussen zit dat we hier, uh, hier klaar voor kunnen stomen en, uh, en et cetera, maar laat het alsjeblieft snel zaterdag zijn. Maartje Godery en zaterdag dus de beslissende derde wedstrijd en die wordt opnieuw gespeeld in Den Bosch. En dan nog een voetbalbericht. de Gentenaar, de doelman, keert terug bij NEC. De Nijmeegse club en de keeper hebben een akkoord bereikt over een éénjarig contract. Gentenaar moet nog wel medisch worden gekeurd. Radio 1, het NOS-journaal. ex zou half vier hier zijn wij van Brakel. De man die vannacht in Amsterdam werd neergeschoten op een feest... en later stierf aan zijn verwondingen, is een 26-jarige Amsterdammer. Het slachtoffer is een bekende van de politie. De schietpartij ontstond bij een ruzie. Het feest in het Scheepvaartmuseum werd meteen na de schietpartij gestaakt. Een man van 25 uit Amsterdam is voor de schietpartij opgepakt. De Syrische regering heeft er in principe mee ingestemd om de conferentie in Genève over de burgeroorlog bij te wonen. De minister van Buitenlandse Zaken noemt de conferentie van volgende maand een goede kans om tot een politieke oplossing te komen. Eerder zei Syrië nog dat de regering pas wil meepraten als precies duidelijk is waar die conferentie over zal gaan. En de politie in Parijs heeft de dader van de aanslag op een militair nog niet kunnen achterhalen. Agenten bestuderen nu de beelden van de beveiligingscamera's in de wijk La Défense. Een 23-jarige slachtoffer werd daar gisteren in zijn nek gestoken... tijdens een patrouille met twee collega's. Hij is niet in levensgevaar, maar wel zwaar gewond. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. ALB verkeersinformatie Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is een ongeluk gebeurd. Verknop het kruisdonk staat nu twee kilometer file. Op de a 12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen... vijf kilometer, dat komt de wegwerkzaamheden. Dit weekend zijn daar twee van de vier rijstroken dicht. Verkeer van Den Haag naar Utrecht kan beter omrijden via Amsterdam. Radio 1, NOS langs de lijn. We gaan eerst maar eens even buurten bij Louis Dekker. De Grand Prix van Monaco die stil ligt. Enig idee wanneer die wordt herstart, Louis? Ja, nog een minuutje of drie, vier. Dan komt er een nieuwe opwarmronde. En dan gaat het hele veld weer van start. En dan hebben we nog dik 30 ronden te gaan. En ja, het was in Monaco altijd zo dat je dan dacht: oké, okay, 30 ronden achter elkaar aanrijden. Maar er zijn er veel vandaag die het proberen in die nauwe straatjes. En dan gaat het ook heel vaak fout. En daarom staat nu alles stil. En uh, hebben we er nog 18 over? De 18e plek die is voor Guido van der Garde. Dat zou zomaar kunnen zijn dat hij straks als zeventiende doorgaat. Want voor hem staat Max Chilton. En Chilton, de Marussia-coureur, ook een achterhoede vechter. Die, die wordt een beetje beschuldigd van de, het aanstichten van die grote crash... die deze rode vlag, deze stillegging van de race heeft veroorzaakt. Dus over een minuut of twee gaat alles weer van start. Met Nico Rosberg opnieuw vooraan. Dat is de hele race al zo. Hij heeft Vettel en Webber achter zich en Hamilton... Die is teruggezakt naar de vierde plek. Dat heeft ermee te maken dat bij Mercedes in één klap... twee auto's van nieuwe banden werden voorzien. Dat heeft Hamilton twee plekken gekost. Maar de afgelopen rondjes, voordat het echt misging op het circuit met Maldonado... de afgelopen rondjes konden we zien dat Hamilton eigenlijk sneller is dan Weber. Dus ook daar verwacht ik nog wel iets. En het is al een paar keer gelukt een inhaalmanoeuvre. Paul Duresta... Hij heeft op het rechterstuk, denk ik, de mooiste in en manoeuvre van, van dit moment eigenlijk gemaakt. Heeft hij twee keer gedaan deze race. Linksom, op de plek waar Felipe Massa de controle over zijn Ferrari uh, verloor. Daar kun je dus inhalen. En uh, nou ja, ze gaan het geheim nog proberen in die laatste 30 rondjes, in die laatste pakweg, 40 minuten. Gaan we weer terug naar de festiviteiten in Utrecht, want FC Utrecht gaat Europa in. Het verloor weliswaar vandaag met 2-1 van FC Twente, maar eerder deze week won Utrecht in Enschede met 2-0. En dus plaat, u, plaatst Utrecht zich voor de voorronde van de Europa League. niet meer met de trainer die verantwoordelijk is voor die plaatsing voor Europees voetbal. Het is niet veel trainers gegeven om Europees te voetballen met FC Utrecht. Jij past nu in dat rijtje, het moet een geweldig gevoel zijn ook als Utrechter. Ja, zeer zeker. Zeker gezien de verwachtingen het begin van het seizoen... wat mensen over Utrecht hadden. Maar dit hadden we zelf ook niet durven dromen. We wisten wel dat er veel talent in de groep zat. Jonge spelers met veel groei. Maar dat we zo ver zouden komen als het nu gebeurd is... dat had niemand gedroomd. Jij zal de eerste zijn om te zeggen het is ook verdiend. We zijn hoger dan Twente geëindigd. We hebben daar in Enschede een paar keer gewonnen dit jaar. Ja, dan moet je het ook maar gewoon doen. Verdient. Ik ben niet zo objectief nu denk ik, maar als je, als je wint dan uh, zal het verdiend zijn. Maar ik vind wel de wedstrijd in Twente, dat Twente gewoon de betere ploeg was en, uh, en dat wij op de goede momenten scoren. Dus qua voetbal uh, zal het 50-50 zijn, maar ja, we, we zijn het hoogste geëindigd. Dus ik denk over, over het hele seizoen genomen zijn wij het meest stabiel geweest in vergelijking met Twente. Uh, ja, dat we hem dan nu... Uh, het had beide kanten op kunnen gaan. Ik denk dat deze wedstrijd voor het, publiek, voor het neutrale publiek een geweldige wedstrijd geweest is. Nummer vijf van dit seizoen. Jullie zullen volgend jaar extra in de gaten worden gehouden. Gaat het weer lukken zo'n mooi jaar? Jullie gaan Europees in ieder geval de voorrondes in. Kijken of de poolfase bereikt kan worden. Het lijkt er wel op dat er veel gaat veranderen bij Utrecht. Veel mensen die weggaan. Duplan, Kali, Buitens bijvoorbeeld. En Dan heb je nog gerucht over Molenka, Azaren, noem maar op. Maak je je zorgen? Ja, een beetje wel. Als je het over, over al die namen hebt en, en, en, en geruchten, dat betekent dat je, dat je zeven man kwijtraakt. En dat zijn zeven man uit je assen, hele belangrijke mensen. Alleen we zullen adequaat moeten reageren. En uh, als de uh, belangstelling is voor spelers, dan zullen we goede vervangers moeten, moeten halen. Uh, maar ik denk wel dat dat, dat, dat gaat lukken. Maar ja, ik ga me daar vandaag even niet mee bezighouden. Maar moeilijk wordt het, want de kassa is toch wel betrekkelijk leeg, of niet? Wat ik niet begrijp, één concreet voorbeeld. Duplan, gewaardeerd, geliefd, praat met nak over een contract. Betekent dat dat jullie niet kunnen concurreren? Of is Breda zoveel spannender dan Utrecht? Nee, Edo heeft aangegeven om andere reden dan voetbal... Dat hij, dat hij verder wilde kijken. Nou, dat hebben wij gerespecteerd. En, en, en Edo is gekomen in een tijd dat de salariseisen nog iets anders waren. Nou, die zijn naar beneden. Maar uh, ik sluit wat Eduard de plan betreft niks uit. Uh, ik denk als Edu de keuze heeft tussen NAC en, en Utrecht uh, en, en het salaris zal niet veel uitmaken dat hij toch voor Utrecht kiest. Eén vraag nog, want we moeten de feestvreugde niet door dit soort toekomstige beslommeringen laten uh, verpesten. Van de horen. reken je op vertrek naar een grote club? Um, ja. Ja, de vraag anders stellen, hoe groot is de kans dat je hem kan behouden bijvoorbeeld? Ik was aan twijfel of ik een uh, diplomatiek antwoord zou geven of een, of een eerlijk antwoord. Um... Als hij dit jaar niet vertrekt, zitten de topclubs te slapen. Maar ik hoop dat hij uh, uh, ervoor kiest om zich nog een jaar verder te ontwikkelen en bij Utrecht blijft. Ja, maar die zal waarschijnlijk wel gaan, Mike van der Hoorn. Jan Wouters was dat in gesprek met Ragnar Niemeijer. Roda JC tegen Sparta. Roda heeft nog één helft, Richard. Ja, en dus uh, is de spanning maximaal hier in Zuid-Limburg. Het is 1-0 voor Sparta door een doelpunt van Bilaat. Het scorebord geeft nog altijd aan dat uh, Mahie heeft gescoord. Maar zo is het echt niet. Roda JC natuurlijk uh, op jacht naar die hele belangrijke... Gelijk maken. Moet twee keer scoren nog in de tweede helft. om in de eredivisie te blijven. En dan moet Sparta natuurlijk geen doelpunt maken. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren in het tweede bedrijf. Ruud Brood heeft gewisseld. Het is Sucuïn die is achtergebleven in de kleedkamer. Volgens mij ook geblesseerd. En Davy de Beulen is er bijgekomen. Een middenvelder. En in het slot van de eerste helft was het ook al Nemet. Ik had dat nog niet gezegd. De Hongaarse spits van Roda. Die ook uh, al naar de kant moest. Dat zijn altijd van die vervelende wissels. Als dat in de eerste helft al gebeurt. En Lebedinski kwam toen bij Roda. Een aanvaller voor een aanvaller. Het is Sparta dat het balbezit heeft op de helft van Rode JC. Dit is een overtreding en dus een vrije trap voor Rode JC. Met rechtsbek Montaigne. Die speelt de bal dan terug naar Courto. Drie minuten onderweg in de tweede helft. En Rode JC kan weer bouwen van achteruit met Danilo. Ondersteund natuurlijk door het thuispubliek. En dan op de middencirkel ongeveer met een meter of vijf, zes vanaf de middenlijn... ...is het Roda via Hupperts dat bouwt aan een aanval. Nu inmiddels aanbeland op de helft van Sparta. Voorzet van Hupperts. We naar het hoofd natuurlijk ook van Lebedinski die is kopsterk. Terwijl ook de moesje overigens zich warm loopt bij Rode JC is het Sparta weer dat het balbezit heeft. Met Bilat een korte combinatie aan de rechterkant met Mahi dit ziet er goed uit. aardige voetbal van Sparta, dan gaat het richting voren waar dan de bal wordt weggehaald door Rode JC. Het is na exact 3,5 minuten in de tweede helft nog altijd 1-0 voor Sparta. Net begonnen in Eindhoven. De tweede wedstrijd bij de hockeyers tussen Oranje-Zwart en Rotterdam. Gaat Rotterdam de klus vandaag klagen of wordt het een derde wedstrijd? Geert de Groot. Ja, dat is natuurlijk de vraag. De beker, de kampioensbeker stond zojuist uit de doos op het veld. De spelers werden voorgesteld. Daar gaat het natuurlijk allemaal om vandaag. Als Rotterdam wint, dan is Rotterdam kampioen. Als Oranje-Zwart wint, dan spelen we volgende week de beslissende wedstrijd. En de, de beker is weer terug in de doos. Die mag er misschien straks uit als Rotterdam wint. En dat gaat misschien gebeuren als er nu een corner komt. Een corner voor Rotterdam. Maar die wordt gestopt door Janniskens in het doel van Oranje-Zwart. De eerste fase is dus, de eerste vijf minuten is dus voor... Rotterdam, Rotterdam dat meteen een corner pakt. Rotterdam dat weet dat er gisteren met 2-0 wel maar liefst is gewonnen in, in Rotterdam. Dat is een ruime overwinning tegen een Oranje Zwart dat gisteren erg erg tegenviel. En ik denk dat het gesprek, het teamgesprek met Oranje Zwart en met Robert van der Horst... die vorig jaar nog bij Rotterdam speelde, teruggegaan is naar Oranje Zwart. Dat dat heel kort kan zijn geweest, dat gesprek. Ik denk dat Robert van der Horst de International is opgestaan en heeft gezegd tegen zijn vrienden... zijn teamgenoten, is dat nou hetgene waarvoor ik hier naar... Uh... Oranje-zwart bent teruggekomen. Is dat nou hetgene waarvoor ik Rotterdam heb verlaten? Nee, wij moeten hier vandaag kampioen worden. En dat betekent dat ze moeten gaan winnen van Rotterdam. En Rotterdam, ik zei het al, het pakt voor veel meegereisde supporters. Honderden en honderden zitten er volgepakt hier in het uh, stadionnetje van Oranje-zwart. Veel en veel te klein is de accommodatie voor zoveel mensen. Maar ze genieten van Oranje-zwart nu met Bob de Voogd. Bob de Voogd, in de buurt van de cirkel. Wordt hij opzij gezet? Nee. Er wordt geen overtreding geconstateerd door scheidsrechter Van Bungen. Het spel gaat verder met Rotterdam in balbezit. En het is nog steeds, na zeven minuten spelen, 0-0. Slotetappe in de Giro. Het gaat om de ritwinst en de rode trui, Gio Lippens. En even een moment van onrust in het peloton. Want tot nu toe kabelde het zo rustig voort langs de borden van het Gardameer... Maar ineens waren daar twee renners die er van tussen gingen. Twee renners van dezelfde ploeg. Twee Nederlanders nota bene. Rob Ruig en Maurits Lammertink. Dat waren de eerste die een beetje vuurwerk leverden in deze etappe. Ze sprongen weg. Kregen een klein gaatje van een meter of 150. 200. Veel meer werd het niet. En daarachter werd hard gereden. Met name door de ploeg van Mark Cavendish. Die Belgische Omega Pharma Quickstep ploeg. Die moest het gat dicht rijden. Uiteindelijk werd het gat ook dicht gereden. En toen zag je toch wel wat blikken vanuit die renners van Omega die dat gat moesten dichtrijden in de richting van Rob Ruijg met name. Maar jongen, wat doe jij nou? Uh, we zouden rustig in de richting rijden van Brescia. En daar pas op dat circuit. Op dat aankomstcircuit waar nog 7 rondjes van 4,2 kilometer te rijden zijn. Daar pas wordt gas gegeven. Dan gaan we er een echte etappe van maken. Zoals dat ook in de eerste etappe van deze Giro in Napels het geval was. Nou, Ruif klopt zich er niks van aan. Lambertink ook niet. Jonge renner. Mooi dat hij in zijn debuutjaar... Zie zich in elk geval even van voren laten zien. Eerstejaars uh, volledig uh, bij de profs uh, in dit jaar. Dat hij dan rijdt bij Vacansolei. En uh, dat is wel een talent voor de toekomst. We zagen ook een lekke band. Een lekke band op een ongelukkig moment als het om een sprinter gaat. Want uh, Ventoso, Francisco Ventoso, de Spaanse kampioen, die re lek en die wil zich toch straks in die massasprint gaan storten. Maar hij zal nog tijd genoeg hebben om het gaatje met het peloton weer dicht te rijden. Nog 60 kilometer te rijden, straks vanaf kilometer 30. Dan komen ze op dat lokale circuit in Brescia aan. Dan zal het tempo ongetwijfeld hard omhoog gaan. Als tenminste van tevoren niet andere snootaards zoals Roepruij en Maurits Lammertink het gaan proberen. Roland Garros dan weer, Gilles Simon tegen Leighton Youd, inmiddels afgelopen Mark Brasser. Inmiddels afgelopen twaalf ja, je zei van Leighton Hewitt die kon vroeger uh, goed vijf zetten spelen. Toen zei ik al van nou dat kan hij volgens mij nog steeds wel en dat heeft hij laten zien. Hij stond 5-0 achter in de beslissende vijfde set. Leighton Hewitt kreeg bij 5-2 twee matchpoints tegen. Het werd 5-3, het werd 5-4, het werd 5-5. Leighton Hewitt in de driver's seat leek de wedstrijd helemaal te doen. Kanteren leek de wedstrijd uiteindelijk naar zich toe te trekken. Jules Simon ging serveren bij 5-5. De Fransman pakte daar eindelijk weer een game, kwam op een 6-5 voorsprong. Ja en toen verloor Leighton Hewitt zijn service op Love. Hij heeft geweldig geknokt, fantastisch gevochten zoals we hem kennen. 5-0 achter, hij haalde het dus terug tot 5-5. Maar hij verliest uiteindelijk met 7-5 in de vijfde set. En dat betekent dus dat Gilles Simon, het Gilou Gilou ging hier net rond in het stadion. De Wave ging rond en het is pas de eerste ronde, de openingsdag van Roland Garros. Fantastische sfeer in het kleine centercourt, Court Suzanne Lenglen. Gilles Simon is door naar de tweede oh, okay. ronde. Hij klopt dus Leighton Hewitt met 7-5 in de vijfde set. Een hitje in de jaren 80 voor Madness: It Must Be Love. De klok tikt in het nadeel van Roda, thuis tegen Sparta. Richard van der Made. Ja, zo is het precies. En dan begint het ook nog te regenen hier in Kerkrade. kon wel eens een hele nare zure middag worden voor Rodejezee sinds 1973. Ik zei het al, onafgebroken in de eredivisie zou aankomen. Hier natuurlijk als een enorme mokerslag als Rodejezee eruit kukelt. Het heeft niet zo heel erg lang meer. Bal gaat naar rechts. Daar staat Hupperts bij de 1-0 stand in het voordeel van Sparta. Bal wordt weggewerkt. Sparta dat goed verdedigd hoor, in de tweede helft. De zaakjes best heel goed op orde heeft daar achterin. Eén kans nog maar. Gezien voor Roda in de tweede helft. Een schot van de beulen die inviel in de pauze. Onderweg nog heel even getoucheerd door Biemans. Die van dichtbij... Daar in de buurt stond van de keeper van Sparta Pelats Maar de bal ging rakelings naast. Dat was de beste kans voor Roda tot nu toe in de tweede helft. En verder hebben we eigenlijk nog heel weinig gezien van de ploeg van Brood. Nu is het Bonifacia. Paast de bal naar de Beulen. De Beulen breed naar de linkerkant. Daar staat Biemans. Dan gaat het naar Fledderis. Sparta kruipt met z'n allen eigenlijk weer terug op de eigen helft. Gokt op de counter. Maar nu misschien de mogelijkheid. Het schot van Malki. Die hebben we ook al een tijdje niet gezien. Een schot van een meter of acht. Maar goed gepakt door Pellats. En dus heeft Sparta weer de bal met de keeper. Die natuurlijk daar alle tijd voor neemt om de uittrappen te verzorgen. Hoog richting de twee spitsen. Die staan daar, Bilate en Mahi. Maar de bal gaat over Mahi heen. Komt bij Kurto. En dan kan Roda opnieuw in de 58ste minuut van deze wedstrijd. is het Danilo die de bal opdrijft. Doet dat in een laag tempo. Dan gaat het in de middencirkel naar Bonifacia. Hij is de middenlijn overgestoken in de as van het veld. Maar dan weer zo'n hele slordige paas van Roda van Bonifacia. Het is Nieuwendaal die ertussen zit. De bal gaat weer vooruit bij Sparta. En dan is er natuurlijk de snelheid voorin met Mahi met Bilate. Laten, maar verdedigd in dit geval goed door Biemans. Bal gaat over de zijlijn. En dan is het een ingooi natuurlijk voor Rode EC. Ik zie Frank de Moesje nog altijd. Ploeterend een beetje daar aan de zijkant in de hoek van het veld. Wat warm lopen. Het gezicht staat niet al te vrolijk. En Sparta heeft inmiddels gegooid. Via Cruz Vicento gaat het naar Mahi. Mahi naar Nieuwendal. Nieuwendal naar de rechterkant. Aanval nu van Sparta. Met 2-3 uh, man daar op rechts. Voorzet moet gaan komen. Dat uh, gaat nu kort gebeuren. Naar de rechterkant met uh, Dijkhuizen. Paast wel. Bal wordt onderweg aangeraakt. En dan hard weggeschoten door Biemans naar voren. Roda heeft het moeilijk. Zit niet lekker in de wedstrijd. Bijna een uur gevoetbald. En Sparta leidt nog altijd. En ligt dus op promotiekoers. 1 tegen 0 in Kerkrade. Oranje-zwart tegen Rotterdam dan weer. Zou het Geert een verrassing zijn als Rotterdam de klus weet te klaren vandaag? Ja, het is wel een gedegen ploeg geweest. En ze hebben natuurlijk, laten we dat niet vergeten... de topscorer van de hoofdklasse in hun gelederen. Jeroen Hertzberger, 27 doelpunten schoot hij in de reguliere competitie naar binnen. En dat is natuurlijk mooi meegenomen. Ze hebben met 2-0 gewonnen gisteren, dat is duidelijk. Daar heb je verder niet zoveel meer aan dan dat je die wedstrijd hebt gewonnen. Want wil je kampioen winnen worden, dan moet je er gewoon twee van de drie... Het gaat om drie wedstrijden, de finale van de playoffs. Je moet twee van die drie wedstrijden winnen. Dus ook vandaag moet Rotterdam winnen, heeft er niets aan om op een gelijk spelletje te spelen in de wetenschap... dat ze gisteren met 2-0 wonnen. Nee, ze moeten wel degelijk hier winnen. En dat maakt het zo aardig bij deze play off 16 minuten inmiddels gespeeld bij Oranje Zwart tegen Rotterdam. En na 5 minuten is de wedstrijd een beetje gekanteld. Ik zei het al, de beginfase was voor Rotterdam met een strafcorner. Maar daarna is Oranje Zwart uh, toch een beetje opgestaan. Oranje Zwart is beter gaan combineren. Heeft kansen gekregen via Rekkers en De Voogd. Nog geen doelpunten. Het is dan nog, nog steeds 0-0. Uh, maar weer komt daar uh, Oranje Zwart in de kop van de cirkel doorgebroken. En dat uh, gebeurt via uh, Rizwan uh, Mohamed. Uh, die uh, man uit Pakistan die uh, in de spits van de aanval... bijna in de buurt kwam van... Uh... Het doel van Rotterdam, van Piermin Blaak. De vrije slag is voor Oranje Zwart. Vijf meter buiten de cirkel. Vindt geen gaatje, wordt teruggespeeld naar Robert van der Horst. Robert van der Horst eh, opzij. Komt de bal in de cirkel, maar dit keer eh, niet goed. Toch via de kaats wel in de cirkel. En Oranje Zwart pakt de strafcorner. Rotterdam heeft er één gehad in de eerste vijf minuten. Oranje Zwart krijgt nu de eerste na 17 minuten spelen in de eerste helft. Gisteren niet één strafcorner voor Oranje Zwart. En Oranje Zwart weet dat het die strafcorners iets moet gaan verzinnen. Want de vaste man, Mink van der Weerde, is er nog steeds niet bij. De strafcorner-specialist ook van het uh, grote oranje. Van het uh, Nederlands elftal van bondscoach Paul van As. Mink van der Weerde is er nog steeds niet bij. De laatste seizoenhelft is hij geblesseerd geweest. En ook in de play-offs kon hij er niet bij zijn. En Oranje-Zwart staat nu op de kop van de cirkel. 0-0 is de stand. 17,5 minuut gespeeld. Precies halverwege de eerste helft. Op de kop van de cirkel staan de mannen van Oranje-Zwart klaar. Robert van der Horst, zal hij de man worden die de straf Corner gaat nemen. De aanvoerder van Oranje-Zwart, ook al zo'n speler van Paul Van As. En de, op de lijn nu Rotterdam met uh, Piermin Blaak. Piermin Blaak in het blauwe shirt tegenover de van oranje hemden van Oranje-Zwart. Robert van der Horst uh, zal niet degene worden. De komt die corner wordt niet uh, gestopt uh, door de mannen van Oranje-Zwart. Niet uh, benut. Het blijft hier dan ook uh, 18 minuten inmiddels 0-0. Even terug naar het tennis op Roland Garros. Gilles Simon redde het dus maar net tegen Leighton en Welke andere toppers, uh, andere toppers zijn er momenteel bezig daar in Parijs, Mark? Nou ja, één hele grote topper, dat is Roger Federer, de nummer twee van de plaatsingslijst. Hij heeft op het centercourt geen problemen met Pablo Carreno Busta. Die jonge, jonge Spanjaard Federer, de eerste twee sets makkelijk gewonnen, 6-2 en 6-2. En in de derde set staat hij op een 4-3 voorsprong en heeft die kans om er 5-3 van te maken. Ja, die Carreno Busta heeft iets van de schroom van zich afgegooid. Hij heeft iets kunnen wennen in die eerste twee sets aan het grote centercourt. En als je daar voor het eerst staat, ja, dan is, dan is zo'n baan wel. Heel erg groot. Daar moet je gewoon aan wennen. Zeker dan ook nog eens tegen een topper als Federer. Als maar goed, hij speelt in de derde set. Speelt hij aardig. Hij serveert goed. haalt daarmee wat games binnen. Maar dat hij deze wedstrijd gaat winnen. Ja, daar ziet het niet naar uit. En dat is misschien maar goed ook. Want we willen natuurlijk Federer verder in het toernooi zien. Ja, de mensen die zitten te wachten op Kiki Bertens. Die moeten nog eventjes wachten. Dat kan nog wel eventjes gaan duren. De partij die daarvoor staat. Andrea Seppi tegen Leonardo Maier. Daar zitten ze inmiddels in de derde set. De eerste twee sets zijn Gedeeld. Dus daar worden in ieder geval nog uh, twee sets moeten daar nog gespeeld worden. Dus dat kan zeker nog wel een uur, anderhalf uur uh, gaan duren. Een andere uitslag nog uit het uh, mannentoernooi. Voor, eh, voor het Nederland is uh, Roland Garros vandaag begonnen. In de persoon van Aranska Rus uh, Geen goed begin. Ook voor de Belgen is het toernooi niet zo heel erg goed begonnen. Xavier Malisse speelde vandaag een lastige tegenstander. Had die hardhitter Milos Raonic uit Canada. Jong uit de top 15 van de wereld. Hij is hier als 14e geplaatst. En Raonic won die partij uh, in, uh, in vier sets. Dus uh, ja, net als voor Nederland. Nederland ook een, een slecht begin voor de Belgen. Maar die hebben zometeen met Steve Darcy. Die na de partij van Federer op het centercourt gaat spelen tegen Mika Lodra. Vandaag nog een tweede ijzer in het vuur. Goed, uh, Federer inmiddels op uh, 5-3. eerste twee sets dus gewonnen 6-2 en 6-2. Eén game heeft de Zwitser nog nodig om door te gaan naar de tweede ronde. De Grand Prix van Monaco dan weer. We rijden weer, maar voor hoe lang, Louis Dekker? Nou ja, je mag toch hopen dat het af en toe gewoon ook een kwartiertje goed kan gaan. Oh nee, ik zie alweer een gele vlag. Maar ik zie nog niet wat er is gebeurd komen we zo op terug. <laughs> hoe dan ook, het is in elkaar geschoven, het veld. Het is een harmonica, het is dicht bij elkaar, het is spannend. Nico Rosberg is de leider. Hij is eigenlijk de enige die sneller is... dan alle anderen. Hij rijdt ronden die anderen niet kunnen benaderen. Maar voor de rest zit het echt in hele kleine gaatjes. De gaatjes zijn meestal 0,4, 0,5, 0,6 seconden. En het is dus spannend en ieder foutje wordt afgestraft. En om te illustreren hoe dicht alles bij elkaar zit... Dat is het beste om dat te doen aan de hand van Guido van der Garde. die rijdt zeventiende. En hij rijdt rondes die bijna net zo snel zijn als de kop. Nico Rosberg aan de leiding. 1-21-1. Guido van der Garde, zeventiende. 1-21-6. En we zijn alweer een paar rondjes bezig. Maar inmiddels... Uh, ja, van der Garde rijdt op 18 seconden achterstand. Dus dat is helemaal niet zo gek. Dat had hij niet gedacht, twee uur geleden... toen de race van start ging... dat hij na pakweg een ronde of 60. Zeventiende zou liggen met een seconde of 15 achterstand. Rosberg lijkt op weg naar de zegen. Daarachter is nog wel een gevecht aan de gang. Sebastian Vettel is tweede, Mark Webber zijn teamgenoot derde. En daarachter, daarachter begint het geduw. En natuurlijk wil Lewis Hamilton terug naar het podium. Die is gezakt van twee naar vier. Die start als tweede, rijdt nu vierde. En achter Hamilton, achter Hamilton is het duwen. En is het die harmonica die op rechte stukken uit elkaar getrokken wordt... en in de bochten weer bij elkaar komt. En circles. Snel door naar Kerkraden. Rode EC tegen Sparta. Richard van der Maa. 0-1 nog altijd voor Sparta dat heel dicht bij promotie aan het komen is. 68,5 minuten op de klok in het diepe zuiden. En de Moesje, hij komt in balbezit in het strafsopgebied van Sparta. Zojuist ingebracht. Hij moet wel, Ruud Brood. Want het is voor uh, Rode JC erop eronder nu in die laatste 20 minuten. Hij moet de redder van Roda gaan worden, Frank de Moesje. Heeft veel last van zijn hamstring, Zou eigenlijk niet kunnen spelen, maar begon wel op de bank. En is er nu dus ingekomen bij Rode JC in de punt. ...van de aanval. Roda dat met drie spitsen is gaan spelen. Met Hupperts ook nog eens aan de rechterkant. Het is alles of niets. Twee goals moet Roda maken. En het jaagt natuurlijk op die belangrijke goal. De belangrijke 1-1. Het is Montaigne met een hoge bal richting de Moesje. Natuurlijk verliest het kop nu wel. En dan kan Sparta er weer afkomen. Sparta dat met Henk en Kaat in deze wedstrijd heeft gegokt op countervoetbal. Gegokt heeft op snelheid. Terwijl er nu een overtreding wordt gemaakt. Er worden veel overtredingen gemaakt in de tweede helft. Maar dit keer zegt echt... Lievenk. Ik laat het voorbij gaan. Er komt een wissel aan aan de kant van Sparta. Bel hij gaat er nog in komen. Het blijft maar regenen overigens ook hier in Kerkrade. Ja, dit kan wel eens een hele, hele, hele zure middag gaan worden voor Rode JC. Degradatie komt dichter en dichterbij. Want nogmaals, Roda moet tweemaal scoren. Het staat na bijna 70 minuten voetbal nog altijd 0-1 voor Sparta Rotterdam. En zo om half vijf begint die andere wedstrijd tussen Volendam en Go Ahead. Eagles. Go Ahead won de eerste wedstrijd al met 3-0. En eerder vanmiddag plaatste FC Utrecht zich voor Europees voetbal door thuis... met 2-1 te verliezen van FC Twente. Maar het was genoeg naar de eerdere 2-0 overwinning. Zo meteen het vervolg. Het hockey, tennis, wielrennen, autosport en natuurlijk ook nog veel voetbal. Dit is Radio 1.